In Afghanistan zijn. De kwestie moet morgen tekst en uitleg komen geven in het Witte Huis. In een huis in Rotterdam heeft de politie twee doden gevonden. De politie was gealarmeerd door de buren. De Rotterdamse politie weet nog niet hoe de twee mensen om het leven zijn gekomen. Er werd ook een meisje aangetroffen, zijn ze ongedeerd. Wat de relatie is tussen de drie mensen wordt nog onderzocht. Informateur Roosenthal bekent morgen de mogelijkheden voor een middenkabinet van CDA, PvdA en VVD. De informateur heeft vanmiddag koningin Beatrix bijgepraat. Omdat uit hun verkenning is gebleken dat er geen mogelijkheid is om te onderhandelen over een Paars Plus kabinet. In het noordoosten van Brazilië worden na overstromingen zo'n 600 mensen vermist, noemen de autoriteiten. Zeker is inmiddels dat er 41 mensen zijn verdronken. Plaatselijke hulpverleners zeggen dat het aantal vermisten waarschijnlijk lager ligt dan 600. In het noordoosten van Brazilië heeft het dagen achtereen zwaar geregend. Op het WK voetbal in Zuid-Afrika zijn in groep B Argentinië en Zuid-Korea door naar de volgende ronde. Argentinië won ook de laatste wedstrijd tegen Griekenland, het werd 2-0. Zuid-Korea speelde gelijk tegen Nigeria, 2-2, en werd daarmee tweede in de groep. In de volgende ronde treft Argentinië Mexico. Zuid-Korea speelt tegen Uruguay. Is Arantje Rus in de eerste ronde uitgeschakeld? Ze verloren drie sets van de Taiwanese Chiang Kai-chen. Bij Anne bereikte Robin Haase vanmiddag wel de tweede ronde. En moet hem opnemen tegen de nummer 1 van de wereld, Rafael Nadal. Het weer vanaf helder en droog, overdag opnieuw veel zon, wordt het iets warmer, 21 tot 25 graden. Dit was het en... Zandvoort heeft. Het. En jij beleeft het zonnee. Hey, op kanaal 45 bestookt met een onbekend aantal sketsraketten al 20 jaar